4 Uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Het kabinet wil een duurzaam herstel met groei zonder luchtbellen. Dat zei minister Dijsselbloem bij het aanbieden van de miljoenennota aan de Tweede Kamer. We hebben veel welvaartsgroei gefinancierd met schulden. Mede daardoor is er voor burgers, bedrijven en banken nu de noodzaak hun balansen te versterken. Dit type balanscrisis leidt tot een langer en trager economisch herstel dan verwacht. We ondervinden daar nu langdurige gevolgen van. De eerlijke boodschap op deze Prinsjesdag is dan ook... er zijn geen snelle, pijnloze oplossingen. De koopkracht daalt volgend jaar gemiddeld met een kwart procent. In de uitgelekte cijfers van het Centraal Planbureau... was toch sprake van een achteruitgang van een half procent. Dat cijfer is nu bijgesteld vanwege het pensioenakkoord dat gisteren werd gesloten tussen werkgevers en ambtenarenbonden. Door dat akkoord hoeven ambtenaren minder pensioenpremie te betalen... en neemt hun koopkracht met 2 toe. Minister Dijsselbloem. Als ook andere pensioenfondsen de premies verlagen... in ruil voor minder pensioenopbouw... kan de koopkracht nog verder verbeteren. In de miljoenennota schrijft minister Hennis van Defensie... dat de Nederlandse krijgsmacht haar ambitieniveau verlaagt. Het kabinet kiest definitief voor de JSF. Er worden 37 gevechtstoestellen aangeschaft. De oppositiepartijen reageren kritisch op de plannen van het kabinet. Het CDA, dat belangrijk is voor een meerderheid in de Eerste Kamer... vindt dat de overheid nog steeds te veel schuld maakt. Fractievoorzitter Van Haarsma-Buma wil dat de plannen worden aangepast. Anders hoeft het kabinet niet op de steun van zijn partij in de Eerste Kamer te rekenen. Ik zie heel goed de verantwoordelijkheid die ik heb... om niet alleen maar te roepen nee of nieuwe verkiezingen of wat dan ook. We zitten in een diepe crisis. Daar moeten we uit. Daar heb ik een verantwoordelijkheid voor. Maar dat kan niet op de manier waarop het kabinet het nu doet. Dat moet anders. De regeringspartijen reageren veel milder. VVD-fractievoorzitter Zijlstra noemt het een illusie... om te denken dat Nederland uit de crisis komt zonder ingrijpende maatregelen. PvdA-leider Samson noemde het verstandig... dat het begrotingstekort niet obsessief naar 3 wordt gebracht. De Haagse politie heeft kort voor het begin van de rijtoor... met een gouden koets twee vrouwen opgepakt. Ze hadden zich gedeeltelijk uitgekleed onder het motto... het kabinet kleedt ons uit... Agenten sloegen een dek om hen heen en droegen de twee weg. Volgens de politie is de door verder rustig... en in een vriendelijke sfeer verlopen. De schutter die gisteren op een marinebasis in Washington... twaalf mensen doodschoot, werd behandeld... voor een ernstige psychische aandoening. De 34-jarige man werd volgens Amerikaanse media behandeld... voor paranoia en slaapproblemen. Ook hoorde hij stemmen in zijn hoofd. De voormalige reservist werkte op de basis als technisch medewerker. Hij zou geïnteresseerd zijn geweest in het boeddhisme... Zijn motief voor de schietpartij is nog onduidelijk... en werd uiteindelijk door de politie doodgeschoten. Het weer. Vanavond vanuit het zuidwesten meer regen. Vooral in het midden en zuiden van het land. Vandaag, vannacht zijn er ook enkele opklaringen bij 8 graden. Morgen vallen verspreid over het land weer enkele buien. Maar er zijn ook perioden met zon. En het wordt morgen een graad of 15. Aan WW Verkeersinformatie. Een normaal begin van de avondspits. Er zijn niet al te veel bijzonderheden. Eigenlijk vallen twee files op. Eentje op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen de knopende Terbrechtseplein Plein en Ridderkerk, drie kilometer door de aanrijding. En vanwege bergingswerkzaamheden, die eigenlijk al de hele middag aan de gang zijn op de A27. Van Breda naar Utrecht. Staat tussen Knopend Hooipool en Hank 6 kilometer. De rechte reisrok is daar dicht. Verkeer richting Gorkum kan het best al omrijden vanaf Knopend Hooipool Door om te rijden via Dordrecht over de A59.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 Lucela Tarasso en Thijs van den Brink. Ook komend half uur reacties vanuit de Tweede Kamer, het gebouw van de Tweede Kamer waar wij zijn. De minister van Defensie komt langs om te praten natuurlijk over de extra ontslagenen en over de JSF die wordt aangeschaft. Minister Ascher van Sociale Zaken is hier zo. Joost Vullings, ons politiek redacteur Joost, jij bent er nu ook. Afgelopen uur hoorden wij premier Rutte die had duidelijk geen zin meer in uh, pep-talk... waar we hem oorspronkelijk wel van kennen. Ja, ja dat heeft hij dus uh, afgeleerd. Uh, ik, dat, dat is toen niet goed gevallen na het sociaal akkoord. Het is ook wel een beetje uit zijn verband ge getrokken wat hij toen gezegd heeft... maar het was duidelijk ook wel toen bedoeld als een pep-talk. Ja, ze hebben gewoon geleerd dat dat niet helpt... Dat het, dat het publiek het eigenlijk niet pikte, eerder boos van wordt... Ik kan nog zeggen ze luisteren niet naar mijn pep talk. Maar ze vinden het ook gewoon irritant. Eigenlijk som, hij is soms gewoon te optimistisch voor zijn tijdperk. Dus je ziet nu dat ze gewoon zeggen van we doen de dingen die we moeten doen. We houden koers. En gelukkig is er een perspectief voor op economische groei. Maar het feit dat de koopkracht nog daalt en er meer werklozen bij komen. Is dus de reden waarom hij natuurlijk niet, hier niet heel erg blij gaat zitten doen. Ander element wat opviel. Je zei net zelf, je, je bracht het nieuws dat de nullijn voor ambtenaren ja. volgend jaar al niet meer geldt. Ja. Um, we hebben steeds te zeggen van ja het worden spannende weken want kiest het kabinet nou voor dat sociaal akkoord en voor de sociale partners of gaan ze toch de hand reiken naar de oppositie in de eerste kamer vooral. Voor wie is dit een goede zet? Nou dit is voor het sociaal akkoord. Dit is natuurlijk een handreiking richting Ton Heerts van de FNV want die zei vorige week heel stoer bij de NOS in een interview als die nullijn voor ambtenaren uh, nog komt dan is, uh, zeg ik het sociaal akkoord op. Nou die nullijn is weg. dus is ingekregen. Maar dat kost 200 miljoen. En dat zijn nou precies de punten waarvan Sibran Buma van het CDA zegt: van ja, geef dat geld nou niet uit aan dat soort dingen. Maar zorg mee dat je met dat soort geld dat je die lastenverzwaringen van tafel afveet. Ja, Dus de vrede in de polder is, uh, is besteld. Bestendig, is bestendig? Uh, ja, bestendig ja. Maar de uh, ruzie met de oppositie zal er niet minder van worden. Ja, Sibran Buma zou zeggen, stop dat geld nou, uh, verkom daar nou lastenverzwaringen mee. Dus ja, uh, het, het maakt het in ieder geval: de polder is gered, maar de Eerste Kamer nog niet. Er komt van alles nog langs deze week. Nu ook vanmiddag de minister van Defensie is hier. Mevrouw Hennis, welkom. Dank u wel. Uh, u gaat de JSF kopen. Ja, ik heb vanmiddag de nota over de toekomst van de krijgsmacht... aan de Tweede Kamer aangeboden. En in die nota geven we strategische richting... aan een toekomstbestendige krijgsmacht. Maken we keuzes die de opmaat zijn naar vernieuwing. Maken we ook hele moeilijke en noodzakelijke keuzes... om het Defensie structureel op orde te brengen. Maar maken we ook keuzes die een einde maken aan discussies die al jarenlang duren... bijvoorbeeld over de opvolging van de F-16... En dat wordt de F-35, ofwel beter bekend als de JSF. De JSF. Ja. Dat is besloten, maar u, u zei al ook pijnlijke maatregelen om het uh, huishoudboekje op orde te brengen. Want u gaat nog eens 2300 banen schrappen bij Defensie. Bovenop de 12.000 zijn het er volgens mij die al uh, gepland waren door minister Hillen. Uw ja, voorganger. Mijn voorganger die heeft een pakket maatregelen moeten samenstellen. Dat resulteerde in het schrappen van 12.000 arbeidsplaatsen. Um, ik ben geconfronteerd met interne financiële tegenvallers. Ook die hebben we moeten opvangen in deze nota. Dus van gerichte nieuwe bezuinigingen op Defensie als zodanig is geen sprake. Maar dat zijn er niet een paar. Um, 2300 uh, banen, nee. dat is nogal een berg. Wat, 2300, wat, zijn dat, wat zijn dat voor tegenvallers? 2300 arbeidsplaatsen is enorm. Um, we hebben bij die 12.000 gezien... Uh, Heerde sprak toen over ongeveer 6000 gedwongen ontslagen. Dat hebben we kunnen beperken met heel veel sturen... Uh, tot 1750. En naar verwachting zal ook dit keer zullen we dat kunnen sturen. Ik hoop naar ongeveer 700. Uh, maar dat maar is wat dus in minder dan we een paar jaar geleden dachten. Maar nog steeds dramatisch ja. voor degene die het betreft. Maar hè, wat, wat, wat, wat viel er zo tegen dat dit nodig is? Nou ja, we hebben een, een aantal maatregelen. Daar hebben we allemaal last van. Hè. De hele overheid en dus ook Defensie. Denk bijvoorbeeld aan een algemene korting op de Rijksdienst. Uh, dat is een bedrag van 48 miljoen. Dat stond al in het regeerakkoord Rutte II. Um, maar er zijn ook zaken als materiële exploitatie, waarvoor gewoon onvoldoende geld was begroot op de defensiebegroting. Kan je, kan je, kan je, kan je spreken van de lijken uit de kast van Hans -Hillen? Nou nee, dat vind ik wat ver gaan. Ik denk dat het al veel langer speelt. De wijze waarop Defensie zijn begroting vormgaf. En daar heb ik wel korte metten meegemaakt. In die zin dat we heel erg inzichtelijk gaan begroten. Dat we precies weten per wapensysteem wat kosten aanschaf. Um, wat zijn de exploitatielasten? Um, levensduur. Het wordt nu allemaal inzichtelijk gebracht gemaakt. En dat gebeurde niet. Ook niet onder um, Henk, Kamp, Frank de Grave, al, al, al, Nee, het was het voorgangers. Is, uh, Nee, maar dit is ook, dat is ook in een afspraak met financiën ook nooit zo uh, gegaan. Uh, maar, maar we hebben nu wel gezegd: het kan niet zo zijn dat op ministers steeds weer geconfronteerd worden met dergelijke grote financiële tegenvallers. Daar moeten we echt een einde aan maken. Schoon in dat opzicht. Maar dan kan je ook zeggen, we gaan zorgen dat er geld bij komt. Maar u kiest er dus ja, voor. Maar u, uiteindelijk... ik, ik heb ook gezegd, in die nota is dat we noodgedwongen rekening houden met de financieel-economische werkelijkheid van nu. Uh, en dat is een hard gelag uh, als je kijkt naar de gevolgen voor Defensie. Hans Hiller uh, kan niet meer en nog meer bezuinigen Maar nogmaals, uh, van nieuwe gerichte bezuinigingen op Defensie is geen sprake meer. Als we aan vraagt, is het ijs dun? Dan is het ijs flinterdun. Maar dat en, lijkt me uh, gevaarlijk voor een leger. Nee, we hebben, kijk luister eens, we kunnen echt trots zijn op de prestaties van onze krijgsmacht. Ook nog steeds in de nieuwe situatie? Z want Zeker. het beeld is een beetje dat Nederlandse leger, nou dat stelt niet zoveel meer voor. Uh, nee, ik zeg het ijs is dun. Maar we hebben een kwalitatief heel goede krijgsmacht. Um, uh, hoog opgeleid personeel. Goed getraind personeel. We staan internationaal goed aangeschreven. Maar willen we dat vasthouden. Dan uh, moet er wel iets gebeuren. En dat formuleer ik zelf als de herwaardering van defensie. In de samenleving. Maar ook in de politiek. En dat betekent ook dat we ons beseffen. Dat de vrije en veilige omgeving waarin wij leven. De stabiliteit die een handelsnatie als Nederland nodig heeft. Dat die niet vanzelf komt. Dat vereist permanente inspanning ja. en ook een besef van de waarde van defensie. Maar u zult uw ambitieniveau moeten verlagen als er weer minder mensen zijn. Wat um, de vorige keer is gebeurd, is dat de zogenoemde kerncapaciteiten... dan kunt u denken aan fragatten, aan infanterie, uh, aan uh, jachtvliegtuigen... en daar, daar heb je altijd de zogenoemde enablers voor nodig. Want je kunt niet een uh, infanterieeenheid uh, op uitzending sturen... als je niet medische ondersteuning hebt, vuursteun heeft, et cetera. Die balans was helemaal weg. En die balans hebben wij nu erin teruggebracht... zodat er voldoende balans is in die krijgsmacht... om aan de ambities zoals we die nu geformuleerd hebben... wij noemen dat de inzetbaarheidsdoelstellingen te kunnen voldoen ja, kunnen met een, een kwalitatief, hoogstaand eh, en krachtige krijgsmacht. En we hebben ook de commandant der strijdkrachten en ik hebben vanochtend ook gezegd... Het gaat nu echt om kwaliteit boven kwantiteit. En dat de gevolgen voor de mensen die een baan verliezen eh, enorm zijn. Dat spreekt voor ja. zich. Maar kunnen we nog naar Oeruskan? Zo'n operatie als we gedaan hebben, kunnen we dat straks nog weer? Ja, we kunnen nog naar Oeruskan, Maar wat we niet meer kunnen is tegelijkertijd een missie à la Oeruskan doen. En even een missie à la Irak eh, tegelijkertijd Eén uitvoeren. Eén tegelijk. Oh, Het is één een tegelijk. tegelijk. Ja. Oh, excuses, wij horen hier iets merkwaardigs doorheen. Ja. Um, als je kijkt naar die 2300 banen die geschrapt worden, waar gaat dat gebeuren? Waar haalt u het weg? Is dat bij één onderdeel of bij alle onderdelen een paar mensen? Nou, de grootste klap valt denk ik bij de landstrijdkrachten. Dat is het uh, stilzetten van het 45ste Panzer Infanterie uh, Daar doet het echt heel erg pijn. En waarom wordt uh, daarvoor gekozen? Daar gekocht, gaan mijn gedachten ook echt naar uit. Dit, ja, daar is voor gekozen in samenspraak met de, de commandanten van de operationele commando's, dus de generaal uh, van de landstrijdkrachten. In samenspraak met uh, de commandant der strijdkrachten. Ik heb dus niet in mijn ivoren torentje gezeten en zelf wat beslissingen genomen. Daar is lang over nagedacht: over hoe kunnen we nou die krijgsmacht zo toekomstbestendig mogelijk maken. En dat betekent dat je soms keuzes moet maken. Uh, in dit geval in het verminderen van het aantal uh, infanteriebatterons. En wat gaat dat uiteindelijk betekenen? Voor de positie. Van van het Nederlandse leger, of van de krijgsmacht. Uh, voor de positie van het Nederlandse leger... bijvoorbeeld op het internationale uh, of op het wereldtoneel... Uh, gaat het niet zoveel betekenen. Ook niet voor de status van Nederland, in, als je er nog maar één tegelijk kan. Uh, in die zin dat als je levert en je levert goed en je levert kwaliteit... dan win je ook aan aanzien. En dat is ook precies waar we op inzetten. Maar nogmaals, we zitten nu wel echt op uh, de bodem. Het ijs is heel erg dun, dus meer kan er... Gewoon niet meer af. Maar we zagen nu bijvoorbeeld met Syrië, was Obama was even bezig om een, een soort alliantie te smeden. Nederland was niet eens meer gebeld. Maar Nederland beschikt ook over jachtvliegtuigen op dit moment. die uh, niet hadden opgekund tegen het uh, luchtafweersysteem uh, uh, in Syrië. De oude wet? Um, ja, de huidige F-16 is niet meer opgewassen tegen de moderne mobiele luchtafweer. waarover de Syriërs beschikken. Mm. En, en zou de JSF dat wel kunnen? De JSF zou dat wel kunnen. Ja. Ja. En was het veel moeite om de PvdA uiteindelijk over de streep te trekken. om toch akkoord te gaan met de JSF? Weet u, we hebben een buitengewoon zorgvuldig traject opgelopen. waarbij verschillende ministers betrokken waren. Van 18 uh, jaar, geloof ik, in totaal, hè? Bij de JSF. Uh, dat nou, is heel ja, zorgvuldig. 15 jaar. 15, ja. uh, maar uiteindelijk gaat het even om wat er in deze periode is ge gebeurd. Aan de onderhandelingstafel is gezegd tussen de PVDA en de VWD... nu moet er voor eens een altijd duidelijkheid komen. Daar was de premier bij betrokken, de vicepremier... de minister van Financiën, de minister van Economische Zaken... de minister van Buitenlandse Zaken en ikzelf uiteraard. We hebben gezegd dat de grootste, uh, ja, de grootste constante eigenlijk... in de internationale veiligheidssituatie is de onzekerheid. Dat betekent ook dat je je troepen, of het nu gaat op zee, land of lucht... Uh, moet laten beschikken over voldoende escalatiedominantie... en moet kiezen voor het beste toestel... wat de meeste doorontwikkelingsmogelijkheden heeft. Escalatiedominantie? Die bleef ja, even hangen. Dat, dat betekent dat? dat er geen standaard recept is... voor militaire inzet. Hè? Uh, dat betekent dat je altijd moet rekening houden... met een geweldsniveau wat je niet zelf bepaalt... maar wat de tegenstander okay. bepaalt. Dat je rekening houdt met het feit dat nieuwe radar... en detectietechnieken op aan het rukken zijn. Dat mobiele en moderne luchtafweer... Ja. Uh, volop uh, uh, zich aan het uitbreiden is. En, en was dat verhaal voldoende... voor bijvoorbeeld Frans Timmermans van de PVV? Ja, of heeft u hem nog iets moeten bieden? Want hij was natuurlijk ook lange tijd heel erg tegen. Wat, wat heeft u met hem gedaan? Dat hij voor is. Nee, de sfeer in de ministeriële commissie um, was gewoon heel erg goed en zorgvuldig. Dus we zijn heel zorgvuldig gaan kijken. Wat is nu het beste toestel? Hij had zich eerder niet goed is, uh, verdiept in Het meest zaak. veilig is voor onze vliegers. In de, in de lucht in de, in de mag worden zes missietypen onderscheiden. Dit toestel kan al die missietypen aan. Uh, daarvan hebben we gezegd. Nu moet het ook nog financieel inpasbaar zijn. Ook dat hebben we geregeld. 37 krijgen. Uiteindelijk 37 en uiteindelijk. Uh, hebben we uh, met in die ministeriële commissie besloten? Dit is het beste toestel, toestel financieel inpasbaar, we gaan het doen. En maakt u zich nog zorgen over het sentiment in de samenleving? Dat zegt van 4,5 miljard in deze tijden, hou eens op. Nee maar ik begrijp heel goed. Kijk, een wapensysteem komt uh, niet gratis. Dus daar um, komt ook heel veel geld bij kijken. Dat is een feit. En ik begrijp heel goed dat mensen zeggen: Maar nee, maar wat een boel geld ja. als er ook zoveel bezuinigd moet worden. Let wel, dit is een eenmalig bedrag. wat over een periode van 10 jaar wordt uitgegeven, uh, wat voor. Uh, Vergelijkbaar is, één JSF is vergelijkbaar met één ochtendzorg. Het is geld dat al op de Defensiebegroting staat gereserveerd. Eén ochtendzorg voor 1, heel veel mensen dan? Eén ochtendzorg, ochtendzorg in Nederland is vergelijkbaar met één JSF... waar u 40 jaar uh, voor uw vrijheid en veiligheid uh, uh, kunt inzetten. Dat u daar achttien ja, jaar over hebt. moeten la, doen. Laten we daar wel, ja, inderdaad, laten we wel even vaststellen dat die vrije veilige omgeving... waarin wij leven niet vanzelf komt... dat vereist een permanente inspanning, ook met jachtvliegtuigen. Mevrouw Hennis, minister van Defensie, dank u wel voor uw toelichting. We gaan gauw door naar Marcel Bril, want hij heeft een fractievoorzitter gevonden. In de hal van de Tweede Kamer, waar de eerste drankjes gedronken worden... nadat de koning en meneer Dijsselbloem van Financiën heeft gesproken. En ik sta naast Henk Krol, leider van 50PLUS. Waar maakt u zich als oppositiepartij het meest zorgen over... als u zo de dag van vandaag beschouwt? over het feit dat in de troonrede het woord ouderen niet één keer gevallen is. Niet één keer. Oh, u heeft daar uh, specifiek op gelet natuurlijk. Ja, ik denk dat dat gewoon ook mijn taak is om erop te letten. En ik maak me daar grote zorgen over. Want als ik zie dat dat de groep is die de afgelopen jaren het mest heeft moeten inleveren... en nu door alle maatregelen die worden aangekondigd weer opnieuw het hardst gepakt worden... Ja, dan begrijp ik heel goed dat er steeds meer mensen zijn die zeggen... zo kan het niet verder gaan. En het wordt tijd dat we met z'n allen iets gaan doen. Dat gaat aanstaande zaterdag dan ook gelukkig gebeuren. U gaat actie voeren? Ja, om één uur komen er diverse politieke partijen... en diverse groeperingen bijeen in Amsterdam op het beursplein. En ik hoop dat dan eindelijk een keer duidelijk wordt... wat jullie al lang onderzocht hebben... dat de Nederlandse bevolking dit kabinet finaal beu is. Hoe verklaart u het dat uw doelgroep, de ouderen, niet aan bod komen eh, op een dag als vandaag? Nou, dat is heel simpel. Als je werkt, dan kun je staken, dan kun je je stem laten horen. Ouderen kunnen dat niet, die hebben geen machtsmiddelen. En die worden dan ook het allermakkelijkst gepakt. Alle akkoorden die tot nu toe bereikt zijn, zijn bereikt... omdat het groepen zijn die vervolgens konden protesteren. De groep ouderen kan dat niet. En ik ben zo verschrikkelijk blij dat ik die nu eindelijk een stem kan geven. Ja, maar ouderen die kunnen toch wel in die zin demonstreren. Want er zijn toch heel veel vitale, gezonde ouderen die hun stem kunnen laten horen? Zeker, en dat gaat dus aanstaande zaterdag ook echt gebeuren. Nu gaan in de koopkrachtplaatjes de ouderen er wel heel veel op achteruit. Ik vermoed dat dat ook uw analyse is. Ik ben er echt van overtuigd en het wordt nog veel erger. Want er zitten kortingen op pensioenfondsen... en nu weer ineens het verschil in premie waar werkenden op vooruit gaan... en mensen die hard gewerkt hebben, juist niet. Ja, die zijn nog niet eens meegerekend. Dus die cijfers worden nog erger dan iedereen tot nu toe gezien heeft. En vergis je niet, die groep ouderen zou best wat meer kunnen investeren ook in de maatschappij als de pijl zouden blijven en dat kan als we een iets hogere rente zouden mogen hanteren dan zou het consumentenvertrouwen herstellen want dat is in Nederland onwaarschijnlijk laag en als daar het consumentenvertrouwen herstelt gebeurt dat langzamer zeker ook in de hele maatschappij overigens heb ik wel één positief punt te melden Dat is ook wel eens fijn Ja en dat is dat ons voorstel om belasting aantrekkelijk te kunnen schenken... aan kinderen en kleinkinderen door dit kabinet is overgenomen. En dat vind ik echt een compliment waard. We hadden het dus net al even over de koopkrachtdaling. En dat gaat vooral over, nou laten we zeggen, de wat rijkere ouderen. En het kabinet redeneert, rijkere ouderen met een aanvullend pensioen boven 10.000 euro... die kunnen wel wat meer bijdragen. Is dat niet logisch, hoe meer geld je hebt, hoe meer je kan bijdragen? De laatste zin die u zegt is correct. Mensen die meer geld hebben... zouden ook best wat meer kunnen bijdragen. Maar om het onderscheid te maken tussen jong en oud... dat is een verkeerd onderscheid. Want de ouderen van nu zijn de mensen die vroeger keihard gewerkt hebben. Daar moet je niet aan gaan tornen vanwege hun leeftijd. Maar als er groepen zijn, jong of oud... die inderdaad... Sterke schouders hebben, dan mag je daar best wat meer last op leggen. U klinkt boos, maar ik kan ook zijn, uh, bedenken dat u misschien stiekem wel een beetje blij bent. Dat u de Partij van de Ouderen uh, nu zoveel in handen heeft om te gaan demonstreren. Zoveel negatieve dingen vanuit het kabinet vanuit, voor uw doelgroep. Ik zou het voor mijn doelgroep een liefding waard vinden als 50 plus piepklein zou kunnen worden. Maar u heeft gelijk, op dit moment is een partij als 50 plus dikkelhard nodig. Dank u wel. Marcel Bril en Henk Krol waren dat. Uh, hier aan tafel zit uh, Joost Veulings de hele middag te speuren in alle begrotingen. Joost, heb je nog wat nieuws gevonden? Uh, ja, uh, de zorgpremie kan uh, met 24 euro omlaag volgend jaar. Uh, dat staat er wel bij en dat scheelt terecht dat de zorgverzekeraars dat moeten beslissen Kijk. en niet het kabinet. Maar het kabinet heeft berekend dat het met 24 euro naar beneden kan. Nee, hey, opmerkelijk, want dat zei ja. uh, mevrouw Schippers niet. We vroegen haar er nog ja, dat, naar. Ja, dat klopt. Maar toen dacht ik al dat dat niet klopte. Want ze hadden al over van vorig jaar. Maar goed, dan gaan we veel in de details. Naar. Maar de zorgverzekeraars. Maar hij klopt al... het nog even en daarna niet meer. Nee, de zorgverzekeraars die, die zijn de laatste paar jaar hun ja. reserves aan het opbouwen. Dat houdt in dat ze ieder jaar geld overhouden. Omdat ze toch ieder jaar. Nou ja, goed. Oké, okay. hij gaat, goed. gaat Hij kan hem ook. Ja, en, en, en het ministerie van Buitenlandse Zaken komt met één telefoonnummer. dat 24 uur per dag bereikbaar is. voor Nederlanders in nood in het buitenland. Ik denk dat het niet gaat om een klapband met je caravan. of dat je geld op is. Dat is de ANWB, die hebben we daarvoor. Ja, voor. precies. Maar als je echt serieus in nood bent. Ontvoert of zo, en je mag één telefoontje doen, dan komt dat nummer daarvoor aan. Ik moet ook kennen, ja. dat nummer. Ja, ja maar dat, dat gaan ze vast communiceren vast. naar de burger. En er komt 149 kilometer asfalt bij volgend jaar. Maar? Uh, ja, dat, dat staat vast in de begroting. <laughs> nou, uh, ja, ja. Vicepremier, uh, minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher is hier. Welkom. Dank u wel. Uh, ja, u gaat niet over het asfalt. Weet u toevallig waar dat erbij komt? Nee, dat weet ik niet precies. Ik heb die stukken een beetje lezen, meneer Asscher. Zeker. <laughs> Extra asfalt betekent in mijn ogen vooral meer werk voor bouwvakkers ja. en daar ben ik blij om. Ja, zeg, het is uw eerste prinsjesdag, vandaag als minister. Allereerste keer dat ik in de ridderzaal uh, het heb meegemaakt. Heel en? bijzonder. Eerste begroting van het kabinet. En uh, nou ja, ik vond het wel. Het is een uh, soort huiskamer met een tapijtje op de vloer en dan luister je allemaal naar de koning. De het ridderzaal bijzonder. bedoelt ja. u? Ja. Uh, en nee, naar het verhaal niet. natuurlijk van het kabinet. Uh, vanmiddag kwam langzaam het nieuws dat die nullijn voor ambtenaren waar natuurlijk veel om te doen is geweest waar er ook partijen van in de Kamer zijn die zeggen van uh, daar moeten we aan vasthouden die nullijn van ambtenaren voor volgend jaar uh, wordt losgelaten ja, we vragen wel ook volgend jaar een offer van mensen die voor de overheid werken of voor de klas staan uh, 750 miljoen aan bezuinigingen halen we uit de loonsom die er is maar we hebben die nullijn waarbij lonen bevroren worden en er niet meer kan worden onderhandeld die hebben we losgelaten is 200 miljoen incidenteel beschikbaar volgend jaar. En we hebben afgesproken dat we in 2015... als bijvoorbeeld de juf voor de klas al vijf jaar uh, geen loonbijstelling heeft gekregen... dat we dan gewoon weer uitkeren. En dat betekent dat de bonden in de verschillende sectoren met de werkgevers... afspraken kunnen maken over een plusje. En dat is goed voor de sociale partners. In ieder geval, FNV is daar blij mee, hebben we al gehoord. Maar CDA, die mogelijk nodig is in de Eerste Kamer uh, voor een meerderheid daar. CDA zegt, die nullijn willen we houden, vinden wij belangrijk. Nou, het is ook goed voor de economie. Want we hebben gisteren ook afspraken gemaakt... over de pensioenpremies in de collectieve sector. En dat betekent dat er alleen al daardoor... 2% extra loonruimte bij komt... Voor alle onderwijzers, uh, alle mensen die voor de overheid werken... of nou de vuilnisman is, of iemand op een ministerie. Uh, dat betekent wel dat het ook weer terechtkomt in de economie. Dat betekent dat het koopkrachtbeeld voor heel Nederland... er minder somber uitziet dan uh, dachten na aanleiding van de uitgelekte stukken. Uh, maar dan komen er... we bij het CDA. Die wilde die nullijn houden. Ja, nou ja. Dan heeft u misschien een politiek probleem. Dat denk ik niet, want er wordt wel degelijk ook bezuinigd. En er wordt wel degelijk een offer gevraagd. Uh, maar wij gaan graag in gesprek met, uh, met, met alle partijen in de Kamer... om te zien wat er nodig is om de begroting aangenomen nou ja, te krijgen. Maar we hadden meneer Buma aan tafel en die zei vanmiddag... Ja, zo'n zo banenplan van 300 miljoen, daar ben ik helemaal niet in geïnteresseerd. Hij zegt, ik wil veel liever dat die accijnsen die omhoog gaan... en wat heel veel werkgelegenheid kost, dat die gewoon niet doorgaat. Die verhoging van de accijns. Waarom doen ze zo ingewikkeld? Nou, ja, Gisteren uh, was ik in, uh, in Eindhoven, in Best, bij uh, Philips... en heb daar afspraken gemaakt over 4.500... Nieuwe plekken voor jongeren die nu werkloos zijn. En dat komt uit het potje van de jonge Dat financieren we vanuit die middelen. Dat financieren we vanuit het geld dat zo makkelijk door het CDA geschrapt wordt. Ik heb die jongeren in de ogen gekeken en die krijgen nu een kans. Die doen een werkervaring op. Als de economie weer aantrekt, zijn zij de moeite waard. Dan ja. Kunnen ze meteen door. Hun talent wordt benut. Dus ik vind nou, om dat zo met één pennen nou ja, weg houden, te streken. Die pomphouders gaan ondertussen failliet, zegt hij. Nou, we hebben wel degelijk ook in de accijns gekeken naar grenseffecten. En bijvoorbeeld eh, de sigarettenaccijns een jaar uitgesteld. De benzine niet verhoogd, wel de diesel en de LPG. De alcohol wat gematigder. Dus we houden daar ook rekening mee. En ik denk ook dat daar waar wel waardering voor moet zijn, ook bij het CDA. Uh, nu zijn er ook uh, bepaalde taken die naar de, naar de gemeente overgaan hè, volgend jaar. Bij de gemeente bestaan wel zorgen van is er, is er wel genoeg geld voor ons om, om alles wat op ons afkomt uh, uit te voeren. Wat, wat, wat zegt u tegen de gemeente? Nou, ik begrijp die gemeente heel erg goed. Ik heb jarenlang zelf uh, in een gemeente bestuurd in Amsterdam. En de verantwoordelijkheid die de gemeente gaan krijgen is heel groot. Uh, het werk wat ze gaan doen is ook heel belangrijk. Want ze gaan zorgen voor de jeugdzorg, veiligheid van kinderen. Ze gaan zorgen voor de... Uh, verzorging van mensen die, uh, die, die niet goed voor zichzelf maar kunnen zorgen. Maar ze krijgen er ontzettend veel bureaucratie bij. En daar balen ze van. Nee, ze krijgen een hele grote verantwoordelijkheid. Die maar bureaucratie, ook bureaucratie. Nee, die bureaucratie krijgen ze niet. Doe en het de... minder regels. We hadden van, vanmiddag mevrouw Elone van Veldhuizen te gast. Ze is hier nog. We horen er zo nog wel even. Maar die zei van, we willen dat wel doen. Maar haal die regels weg. Laat Geef nou, ben ons ik een ben beetje vrijheid. Ik wil zo graag met haar doorpraten. Want wij willen het op een verantwoorde manier samen met de gemeente vormgeven. Ik weet heel goed hoe het is als je aan die kant staat. En het gaat uiteindelijk over waar mensen die in zo'n gemeente wonen op kunnen rekenen. Daar moeten we met elkaar voor gaan zorgen. Ik begrijp heel goed dat die gemeenten ongerust zijn. Ik voel me echt medeverantwoordelijk om te zorgen dat we nou zonder extra bureaucratie, met voldoende geld, hoewel we in een moeilijke tijd leven, en dat weet ook iedereen, gaan zorgen dat het op een goede manier vorm krijgt. Mevrouw van Veldhuis, u wordt op uw winkel bediend. Ja, dat klinkt heel goed natuurlijk. Uh, maar wat wij natuurlijk zien is dat we de voorbereidingstijd die we krijgen... Die, is, uh, nou, die lijkt voldoende, maar de regels zijn nog steeds niet uitgekristalliseerd. Bijvoorbeeld de uitwerking van een sociaal akkoord. Ja, en daarnaast zien we natuurlijk toch dat er uh, heel veel zaken op mensen afkomen. En dat we intussen ook een enorme toestroom hebben van mensen die beroepen op de bijstand. Die toenemende mate in financiële problemen komen, waardoor we aan alle kanten... Toch een beetje klem komen. Maar wat te is zitten. dan een concrete verzoek aan meneer Asje? Nou, toch die bureaucratie achterwege laten. Ja, dat mag, dat heeft ja. hij toegezegd. Ja, maar wat we zien is natuurlijk: we hebben vanaf 2010 70% van ons participatiebudget ingeleverd. Um, we krijgen straks nog maar een klein stukje wat we voor uh, meerdere doelgroepen moeten inzetten. Uh, waarvan al een stuk vast ligt... omdat bijvoorbeeld de mensen in sociale werkvoorziening... uit die pop moeten betalen. En we daar eigenlijk als gemeente vrij weinig... bewegingsruimte krijgen... om daar ook eigen beleid op te voeren. Meneer Asje? Nou, dit klinkt me dan weer wat minder uh, vertrouwenwekkend in de oren. Want mensen die werk doen, moet je betalen. Dat is een, een uitgangspunt wat je niet moet loslaten. Ik wil graag uh, met alle gemeenten helpen... en Ronald Plasterker is ook mee bezig... te zorgen dat... Die bureaucratie, dat we die juist wegsnijden, want daar valt geld te besparen. Dat leidt tot verspilling en ook tot gedoe en tot fraude. De gemeente weet al jaren dat de jeugdzorg die kant op gaat. Daar zijn ze over het algemeen ook goed voorbereid. Goede gemeentebestuurders die weten dat. Uh, zorgen dat mensen aan het werk gaan met een handicap is moeilijker, maar daar hebben we ook een jaar extra voor uitgetrokken. Dus dat gaan we samen vormgeven. Dus wat mij betreft, ik sta open voor de ongerustheid. En wij zijn ook altijd bereid onze plannen te verbeteren als er aanleiding voor is. Maar het moet ook wel, als je een taak krijgt, moet je er ook voor gaan om het voor die mensen beter te maken. En u gaat uh, hierna nog even verder praten met mevrouw van Veldhuis. Minister Asscher, dank. vicepremier, ook van dit kabinet. Dank u wel dat u hier was. Graag gedaan. En uh, daarmee sluiten wij bijna deze speciale Radio 1 Prinsjesdag uh, afmiddag. Uh, natuurlijk gaat het Radio 1 Journaal straks verder, ook vanuit Den Haag. Joost Vullings, je hebt er de hele middag bij gezeten. Uh, hoe zullen we het samenvatten? Uh... De crisis lijkt op zijn einde, nadert zijn einde, maar we moeten dus nog even doorzetten. Dat wordt doorzettingsvermogen uit de troonreden, dat, dat vind ik eigenlijk wel een kernwoord. Koersharden was toch ook weer terug? Ja, ja. Dat is, ja dat... En wat voor politieke week krijgen we? Uh, nu eindigt de politieke week. Nee vanavond, joh, ze gaan, vanavond, nu begint vanavond, het. Nee, vanavond is er nog een debat bij de NMS. Normaal, morgen de algemene beschouwingen doen ze pas volgende maar ze week. Nee, maar ze gaan nu onderhandelen. Dat hebben we natuurlijk wel gehoord ah, van de jo, ze heren. Ze gaan nu eerst allemaal borrelen. En dan, misschien dat ze daar onderhandelen. Maar dan staan er zoveel mensen bij dat het misschien onhandig is om te onderhandelen. Goed, dankjewel. Joost Vullings, dank ook alle gasten hier vanmiddag. Uh, Thijs van der Brink en ik wensen u een goede middag. Straks het Radio 1 Journaal met Tim Overdiek. Zoals gezegd vanuit Den Haag. U krijgt eerst het nieuws van half vijf, het NOS-journaal met Jeroen Tjeppkema. Dit is Radio 1. Het kabinet wil een duurzaam herstel met groei zonder luchtbellen. Dat zei minister Dijsselbloem bij het aanbieden van de miljoenennota aan de Tweede Kamer. Dijsselbloem zei dat tot 2008 bij het opbouwen van de welvaart risico's zijn genomen die nu hun tol eisen. Nederland heeft volgens hem in het verleden welvaart gefinancierd met schulden. Dijsselbloem zei dat ondanks de bezuinigingen de groei zoveel mogelijk ruimte krijgt.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 De Nederlandse krijgsmacht verlaagt haar ambitieniveau... schrijft minister Hennis Plasgaard in de nota. Het kabinet kiest ook definitief voor de JSF. Er worden 37 gevechtstoestellen aangeschaft. En veel Kamerleden loven de manier waarop koning Willem-Alexander... de troonrede heeft gepresenteerd. Ze noemen het bijna allemaal mooi dat de koning zijn moeder... persoonlijk bedankte en haar als inspiratiebron noemde. Maar verder is er vooral veel verschil van mening over de inhoud. De oppositie is zeer kritisch. De regeringspartijen spreken juist tevredenheid uit. Koninklijke Horeca Nederland is somber over de plannen van het kabinet. De horeca wordt opnieuw geconfronteerd met hogere accijnzen op alcohol en frisdrank. En de lasten voor werkgevers nemen toe. De schutter, die gisteren op een marinebasis in Washington... 12 mensen doodschoot, werd behandeld voor een ernstige... psychische aandoening. De 34-jarige man werd volgens Amerikaanse media behandeld... voor paranoia en slaapproblemen. Ook hoorde hij stemmen in zijn hoofd. Zijn motief voor de schietpartij is nog onduidelijk. Dat waren de hoofdpunten. ANBB Verkeersinformatie. Ondanks de buien verloopt de avondspits tot nu toe nog redelijk normaal. Bij elkaar 60 kilometer file. Niet al te veel bijzonderheden. De meeste vertraging zitten rondom Rotterdam. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een aanrijding geweest. Tussen knopen de Terbrechtseplein en Ridderkerk staat 6 kilometer. De linker reishok is dicht op de parallelbaan. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen knopen Baterdorp en Oorschot 4 kilometer.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 Goedemiddag. Zij was gekleed in het goud. Hij droeg een jacket. 33 keer ging zijn moeder hem voor. Vandaag was hij aan de beurt. De nieuwe koning. Zijn eerste troonrede. Leden van de Staten-Generaal. Achter die tradities de symboliek, de oranje franje schuilt onder meer dat verhaal van 6 miljard. Extra bezuinigingen om overheidsuitgaven terug te dringen. We wisten al heel veel, maar er is meer nieuws en reacties natuurlijk op de politiek. Maar ook en vooral op dat eerste optreden van koning Willem-Alexander. U gaat niks missen, dit NWS Radio 1 Sinaal. Vanuit Den Haag dit keer, maar als vanuit tot half 7 vanavond. Dat was niet de enige primeur voor koning Willem-Alexander... die allereerste troonrede. Er was meer voor koningin Maxima bijvoorbeeld... die naast de koning plaatsnam op de verhoging in de ridderzaal. En voor het eerst sinds 126 jaar las een koning de troonrede voor. Koning Willem III was in 1887 de laatste. Prinsesdag begon vanmiddag uiteraard... met de traditionele rijtour in de Gouden Koets. Dit is die spannende draai voor de Gouden Koets. Die draai die in één keer goed genomen moet worden. Naar het plein. Nou, gaat goed. Dat gaat goed. Voorzitter, de Gouden Koets, het Binnenhof. Alexander en koningin Maxima op de rode loper lopen nu richting Ridderzaal. Zij begroeten traditioneel het vaandel van het korps Mariniers. En ja, Wilhelmus werd traditioneel gespeeld door de Marinierskapel. Op dit moment treden zij de Ridderzaal binnen waar Peter Blok zit. Ja, daar zien we de kerstverse De Nieuwe Koning. Koning Willem-Alexander op weg naar zijn troon. Er zijn twee zetels, ook voor zijn vrouw, voor koningin Maxima... En uh, hij gaat nu zitten. En dan gaat koning Willem-Alexander beginnen aan zijn troonreden. Is... Leden van de Staten-Generaal. Nu ik mij vandaag voor het eerst op Prinsjesdag tot u mag richten... hecht ik eraan te zeggen dat u in uw verenigde vergadering van 30 april... de aanzet heeft gegeven tot een hartverwarmende start van mijn koningschap. Leve de koning! Hoera! Hoera! Hoera! En dan uh, betreedt het uh, Koninklijk Echtpaar de Gouden Koets. Zoals zo vaak eerder, maar nu dan uh, echt als koning en koningin, als staatshoofd en koningin. Ja, het is toch even anders. Er is net ook al even gesproken over de toon. Hoog in de adem. Wat zal nu door zijn hoofd gaan? Het is gedaan, het is gezegd. Uh, Vanaf hier uh, op naar Paleis Noordeinde voor de traditionele scène. Ja, want dat is natuurlijk uh, altijd met Prinsjesdag. Aan de ene kant het inhoudelijke, wat staat er in die begroting, wat zijn de plannen van de regering. Maar het gros wat hier loopt, en daar loop ik achteraan, komt gewoon voor... Uh... Ja, de hier voor de koning en de koningin. En dan gaan op, als de koningin en koningin zijn aangekomen. Dat zijn ze net bij Noordeinde. Gaan op een gegeven moment de hekken weg. De dranghekken. En dan mag iedereen naar voren stormen. Dan zie ik dames met fototoestellen. En dan gaan de balkondeuren open. Nou, dan zien we koningin Maxima en koning Willem-Alexander. En dat hoort er dan ook bij, een beetje juichen en een foto maken. Lukt het? Ja hoor, prima. Ja, hoe zien ze eruit? Heel mooi. Wel een ander bordes dan anders, hè? Ja, dat wel, ja, maar schitterend. Want geen prinses Magritte erbij, geen Pieter van Vollenhoven, geen koningin Beatrix of prinses Beatrix tegenwoordig meer. Het oranje boven hoort er ook bij. Maar slechts vier mensen op het balkon. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en daarnaast uh, prinses Laurentien en prins Constantijn. De eerste Prinsjesdag van uh, koning Willem-Alexander zit erop. Klus, geklaard voor de koning en de koningin. Maar nog niet voor jou, meneer Reemmeijer. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Koninklijk huisverslaggever. Ja. We blikken natuurlijk even terug. We kozen in het overzicht bewust voor dat fragment... in het begin van de troonrede. Hij ja. begon met een zeer persoonlijke noot. En, en een uitgebreide persoonlijke noot, Tim. Uh, zijn moeder Beatrix deed dat in in 1980 ook. Uh, uh, gaf ook een persoonlijke noot. Nam toen één zin uit de, de troonrede van haar moeder het jaar daarvoor. Uh, dat was nog vrij formeel. Maar hij ging echt in op, we hoorden het fragmentje... Uh, beginnen met de hartverwarmende start die hem... Was gegeven op 30 april. Uh, ging toen verder over zijn moeder, over uh, prinses Beatrix, hoe dankbaar, die haar voor, uh, hoe dankbaar hij voor, uh, is voor haar. En ook um, dat ze nog steeds een bron van inspiratie is. En wat hij uh, nog meer zei, dat, dat vond ik helemaal opvallend. Want dat je even terugrijdt op je moeder, de voorgaande voorzin. Dat is duidelijk. Maar hij noemde ook uh, de steun die ze hebben gekregen rond Friso. En dat vond ik opvallend. Dat, dat is je... zeer recent, hè? Dat is ten eerste zeer recent, maar het is ook heel privé uh, uiteindelijk. En dit is een staatsrechtelijke aangelegenheid. En dat hij dat er ook in meenam, eh, vond ik heel bijzonder. Eh, en daarbij werd het heel persoonlijk, maar ook heel uitgebreid. Want de tekst wordt dan gesproken, geschreven door de premier... de minister-president. Hoeveel ruimte heeft de koning dan... om dit soort dingen toe te voegen? Nou, kennelijk veel, <laughs> is de conclusie, ja. Eh, eh, aldoende doen leert en voortschrijdend inzicht. Eh, uiteindelijk is het, was het ook vandaag weer natuurlijk een opsomming van alle politieke maatregelen en zaken die aangekondigd worden. Maar eh, dit heeft hij mogen toevoegen. Hij zal het ook zelf eh, hebben geschreven met hulp... Eh, maar laten we wel zijn, uh, niet zonder dat de minister-president... daarvoor de laatste keer naar gekeken heeft. Ja. Ik heb zitten kijken, zitten luisteren, een paar, paar, paar dingen opgeschreven. Ja, zeg maar. maar ik wil daar graag jouw jou, jou, jou mening over horen. Uh, gespannen, een beetje ingestudeerd, lees snel, uh, weinig statig. Mm, nee, nou, uh, daar ben ik het deels mee eens. Uh, ik hoorde het Michiel ook net even zeggen... In, in, in de samenvatting van hoog in de adem. En dat was in het begin zeker. Uh, je, je zag het al toen hij de koets uitkwam... en, het, uh, en de de binnen binnentrad, een beetje zenuwachtig gespannen. Ja. Maar ja, we hebben het over. Het is ook niet niks. Het hele land kijkt mee. Uh, alle journalisten zoals wij uh, gaan hem beoordelen, weet hij natuurlijk allemaal. Dus dat is heel belangrijk. Ik kan me voorstellen dat je daar doodnerveus voor bent. Aan de andere kant, het is een geoefend spreker. Vergis je niet. Ik heb hem veel in het openbaar zien spreken. En over het algemeen doet hij dat uitstekend. Leest hij ook voor van papier en niet van iPad. Iedereen dacht, totale onzin, maar dat geeft verder niet. Uh, uh, maar dus in het begin wel gespannen. Daarna vond ik wel dat hij uh, uh, wat rustiger werd en, en op zijn en op zijn manier die troonrede las. En dan kun je kijken naar de kleding, van ja. de koningin, maar eigenlijk vooral voor de koning. wil het oh. even over hebben. Want Dacht buitenlandse de koningen zie je nog alles in uniform. Ja. Willem Alexander koos voor burgerkleding? Is dat, is dat blijvend? Ja, hij, kan, uh, hij had kunnen kiezen voor een ceremonieel kostuum. Want da daartoe is hij uh, gemachtig. Maar uh, we hebben het al in het afgelopen jaar gezien, sinds hij koning is, als het om dit soort staatszaken gaat, kiest hij gewoon voor uh, burgerkleding. De miljoenennota, je hebt me even ingekeken. Moet de koning nog iets inleveren? Ja, het is een heel klein miljoenennotaatje voor het koningshuis altijd. Hoor. De begroting van de koning. Hij moet iets inleveren. Uh, ze gaan terug van 40 miljoen naar een kleine 40 miljoen. De, de koning leeft no? van een kleine 40 miljoen in totale kosten. Hè? Sorry. Uh, zijn salaris, want daar ben jij benieuwd naar natuurlijk. Dat gaat iets, uh, wordt iets minder. 1% leeft hij in. Van 825.000 per jaar naar 817.000. Dat geldt ook voor uh, koningin Maxima. En koningin Beatrix gaan allemaal een procentje erop achteruit. Meneer Riemmeijer, dankjewel. Dit is Tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. En we gaan natuurlijk uitgebreid over die nieuwe begroting hebben. Op onze website van de NOS staan een heel leuk dingetje. Daar kunt u uw belastinggeld volgen. Dus wilt u weten waar het belastinggeld, uw belastinggeld, naartoe gaat? www.nos.nl. Dan kunt u daar bijvoorbeeld invullen hoeveel u verdient. En dan ziet u ook welk deel van uw bruto loon naar de belasting gaat. en hoe de overheid dat vervolgens besteedt. Hoeveel van uw geld gaat er bijvoorbeeld naar de zorg, hoeveel gaat naar het onderwijs. En ook de inkomsten en uitgaven van de overheid kunt u daar bekijken. En natuurlijk hoe groot het begrotingstekort is. U kent het adres. En dan Maar boer. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, Met mennen hebben we het uitgebreid gehad over de koning. Uh, we gaan het even hebben over de inhoud. Want als je um, de, de, de toon van de trorede zou moeten omschrijven zou je dat dan doen? Nou, dan zou ik hem toch nog wel als heel somber omschrijven, hoor. Aan het begin van de troonrede heeft de koning wel gezegd dat er voorzichtige signalen van herstel zijn, als je kijkt naar de wereldeconomie. Maar het was allemaal heel voorzichtig. En eh, ja, je zou zeggen, het zat een klein vleugje perspectief in, maar het was ook niet zo dat, dat het optimisme daarvan afspatte. Eh, daarvoor zijn de problemen duidelijk nog veel te groot. De Werkloosheid loopt op, zij werd er ook in de troonrede gezegd de schuld neemt elke dag toe. En ja, dan wordt er wel een hele kleine groei van de economie verwacht, maar bij het minst of geringste tegenwindje is dat ook weg. Dus een hele voorzichtige troonrede als je het hebt over uh, onze toekomst. Maar we geven een hele lange lijst met, uh, met dingen. Op een gegeven moment uh, uh, traplift hoorden maar echt tot een detail ingaan op bepaalde maatregelen. Uh, je hebt allemaal op een rijtje gezet, welke maatregelen van het kabinet springen eruit? Nou ja, eigenlijk kennen we de meeste wel, vooral fiscale maatregelen. Hè. Die, die hoor je vooral, de belastingsschijven die niet aangepast worden aan de inflatie. Kinderbijslag wordt verlaagd. Um, uh, wat uh, niet hoorde in de troonrede, maar wat nu wel blijkt, is dat de accijnsverhogingen op tabak uitgesteld zijn tot 2015. Je ziet dat het kabinet toch nog wel wat geschoven heeft op het laatste moment... van wat doen we wel, wat doen we niet. De bier- en ze zouden omhoog gaan. En die gaan wel omhoog, maar niet zoveel als van plan was. 14% was de bedoeling dat wordt ruim 5%. En dat doen ze toch ook allemaal om niet te veel uit de pas te lopen met de buurlanden. Diesel en LPG gaan wel omhoog, maar benzine bijvoorbeeld dan weer niet. En verder wordt er enorm bezuinigd op defensie. Dat is ook wel een van de maatregelen die vandaag... Uh, duidelijk is geworden. We wisten dat er veel bezuinigd werd op defensie, maar het is nog meer dan gedacht. Zo'n 2300 FTE's er nog bovenop de 12.000 die we al wisten. Dus het, zijn toch, uh, het is toch een lijst met maatregelen die er fors inhakt. Over defensie gaan we later nog met Wilke Boom praten, ook met jou, met andere reacties van de politiek op de miljoenen nota. Uh, maar geen boer, dank je. We gaan naar buiten, want we gaan naar de Grote Markt in Den Haag. Verslaggever Jeroen de Jagen. goedemiddag. Je bent opgedoken bij Tim, een prinsjesborrel. Ja, ja, ja, zeker. Wat voor uh, borrel is dit? Uh, sorry, wat zei je? Wat voor borrel is dat? Dit is uh, in het kader van het uh, Festival, Een nieuw uh, georganiseerd festival uh, om speciaal jongeren ook uh, bij dat feest uh, van de democratie te betrekken. Want zo noemen ze het hier het beleef. Het feest van de democratie staat erop te de folder. En vanaf vijf uur uh, is hier dan die Prinsjesborrel waar uh, jonge professionals komen. Jonge beleidsmakers, ambtenaren, uh, jonge journalisten ook. Uh, Jonge ondernemers om met elkaar te netwerken. Uh, de staatssecretaris komt hier uh, naartoe, de staatssecretaris van, uh, van onderwijs, Sander Dekker. Uh, ja, en zo sluiten ze hier dat festival af dat sinds uh, zondag, afgelopen zondag al gaande is. En wat is uh, zeg maar de, de rode lijn van jouw zoektocht vanmiddag bij die borrel? Nou, ik, ik wil een aantal thema's eigenlijk gaan behandelen naar aanleiding van de Troonrede. Uh, natuurlijk, hoe was het optreden van Willem-Alexander? Een beetje hun generatiegenoot. Uh, Iets ouder natuurlijk al wel, want dit zijn dertigers uh, vooral. Maar uh, toch meer hun generatiegenoot dan uh, prinses Beatrix. Uh, dus over het optreden van Willem-Alexander. Ik wil het hebben over uh, de maatregelen, de concrete maatregelen. En hoe pakken ze uit voor, uh, voor jongeren. En, uh, over de, ja, dat is toch wel het woord wat is blijven hangen... de participatiesamenleving. Wat betekent dat voor, voor mensen die hier zijn? Uh, kunnen ze zich daar iets bij voorstellen? En uh, wat vinden ze ervan dat we eigenlijk een beetje afscheid hebben genomen... van de verzorgingsmaatschappij? Goeie vragen, met een lekker muziek op de achtergrond daar... op de Grote Markt in Den Haag. Jeroen de Jager tot later. We gaan naar Jolanda van der Velden naar en daar is een muziekje wat erbij hoort. Mooi zo, Tim. Uh, het is een normale avondspits. Niet al te veel bijzonderheden. Uh, goed nieuws over de A16. Daar was een tijdje een rijstrook dicht van Rotterdam naar Breda. Die is weer open. Wij knopen de Ridderkerk nog zo'n 6 kilometer. En de enige file die verder opvalt, die staat op de A12 Den Haag richting Utrecht. Het is langzaam rijden tussen Blijswijk en Reewijk over 10 kilometer. Het kabinet heeft besloten om 37 JSF-toestellen aan te schaffen. Uh, we horen een reactie van Hans Butker, directeur van Fokker. Ja, wij denken dat het heel goed is dat er een, een beslissing gevallen is, althans in het, in het kabinet. En ook heel belangrijk voor onze mensen die al meer dan 10 jaar werken aan dit project. Uh, inmiddels werken er zo'n 600 mensen direct aan dit project in Nederland. En dat gaat de komende jaren natuurlijk alleen maar stijgen. U zegt, er komt meer werkgelegenheid door de JSF? Ja, er komt absoluut meer werkgelegenheid. Maar tot nu toe valt dat eigenlijk heel erg tegen. Ja, maar dat komt dat we nog in de lage aantallen productie zitten. We zitten op zo'n 40 toestellen per jaar. Er zijn al bijna 100 toestellen geproduceerd. En dat gaat straks naar zo'n 200 toestellen per jaar. En daarmee stijgt automatisch ook de werkgelegenheid in Nederland. Dus het is goed voor de Nederlandse economie? Het is heel goed voor de werkgelegenheid en ook heel goed voor de innovatie in Nederland. Want er zitten een paar hele mooie nieuwe technologieën op. Toch stond dit blije nieuws voor u in de nota... waar ook nog eens een keer heel veel bezuinigingen voor Defensie werden aangekondigd. Maakt daardoor het nieuws niet een beetje wrang? Ja, dat is natuurlijk aan, de, aan het adres van de minister. Hij heeft de toekomst van de krijgsmacht uh, gepresenteerd uh, vandaag. Uh, en daar heeft ze keuzes in gemaakt. Uh, en onder andere de keuze voor JSF. En, uh, maar ze heeft een, een gebalanceerd verhaal neergezet. Wat, wat er wel kan en wat er niet kan. Uh, gegeven het geld wat we beschikbaar hebben. En hoe zeker bent u? Want ja, misschien zit er over twee, drie jaar wel weer een nieuw kabinet die een andere besluit neemt? Nou, dit zijn typische besluiten waar je lang over doet om het te nemen. En daarna is het ook zo dat je er vaak 30 jaar lang aan vastzit. Het is niet zo dat je met een JSF-besluit iedere twee jaar opnieuw kunt kiezen. Dus wij gaan ervan uit dat dit een definitief besluit is voor JSF. Zij Hans Bukur, de directeur van Fokker... in gesprek met verslaggever John Saarbach. Uh, Gerd Hiemstra, goedemiddag in Hilversum. Ja, goedemiddag. Het is een beetje somber hier in Den Haag. Ik hoor mensen zeggen uh, dat de miljoenen nota er zo vooral uitziet. We zitten met z'n allen over die enorme lijvige documenten gebogen. Je hebt naar buiten gekeken, naar de radar. Hoe staat het met het weer? Ja, nou, wat dat betreft is het net goed gegaan met uh, Prinsjesdag. Want uh, ten zuiden van Den Haag zat toch een behoorlijk regengebied. Maar gelukkig is het droog gebleven. Uh, dat is natuurlijk mooi voor de mensen langs de kant. En uh, voor iedereen die erbij betrokken was. Maar we krijgen toch wel regen. En dat heeft uh, vooral uh, te maken met een klein lage drukgebied... wat vannacht over het land trekt. Vooral over het zuiden van het land. En er kan behoorlijk wat regen vallen. Dat geldt vooral voor het midden en zuiden van het land. En daarbij ook behoorlijk wat wind. Uh, windkracht 6, misschien windkracht 7 in Zeeland. En ook Zuid-Limburg krijgt behoorlijk veel wind. Windkracht 5 eventjes vannacht. Nou, dan morgen... Dan is die regen vrij snel weer voorbij. Misschien dat Limburg er nog uh, ochtends wat mee te maken heeft. Dan krijgen we buien morgen. Eigenlijk het weertype wat we vandaag en gisteren ook uh, wel wat hebben gehad. Uh, en dat blijft dan een beetje zo doorgaan tot, uh, tot en met donderdag. Donderdag passeert er ook een front met regen. Maar na vrijdag dan knapt het weer duidelijk op. Of eigenlijk moet ik zeggen na dat begint vrijdag al. Uh, en vooral in het weekend gaan de temperaturen dan ook omhoog. Dan komen we uit op zo'n 18 graden. Hmm. Ja, dat is niet mis. En uh, het wordt ook droog. Uh, het is wel zo dat de kans op mist in de nacht wat toeneemt. Maar de vooruitzichten, vooral voor de lange termijn, zijn dus uh, toch al goed. Mogen we dat dan al voorzichtig aan konden als een mogelijke nazomer? Nou, dat is nog een beetje aan de vroege kant. Um, het is wel zo dat een, uh, op de Atlantische Oceaan... de invloed van een oude tropische cycloon merkbaar gaat worden in het weekend. Misschien dat, dat die ervoor zorgt dat het uh, mooie weer in het weekend nog wat langer aanhoudt. Maar dat is nog te ver weg om daar nu iets, uh, iets, iets zinnigs over te zeggen. Oké, okay, wachten we dat af. Gert Hiemstra, dank ja. je dankjewel. We gaan wel op zoek naar lichtpuntjes. Dat gaan we doen met Ivo Arnold. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik, econoom van de Erasmus Universiteit. U bent hier de hele uitzending. Dus we gaan niet tot vijf uur alles eens even samenvatten. Maar we gaan punt voor punt de, de komende anderhalf uur... Be, bepraten, bespreken en analyseren van wat allemaal is aangekondigd. En wat we natuurlijk ook al, al, allemaal al wisten. Maar eerst even dit. Hoe hebt u nog iets van de dag kunnen meekrijgen vandaag hier in Den Haag? Nee, ik heb gewoon gewerkt aan de Erasmus Universiteit. Dus het spijt me. Nee, ik heb er me niks mee Dus Zou ik de koning niet zien spreken? Nee, nee, wel gehoord. Oké, okay, maar u, u... Wel gehoord. U bent wel vertrouwende koning. He, en je sprak het prachtig uit. Want het vertrouwen is natuurlijk waar het om gaat in de economie. Hè? Uit, uit, uit, uit, ja. uh, en politici die worden afgerekend niet alleen op vertrouwen... maar ook op cijfers. Als we kijken naar de overheidsfinanciën... dan nou komen we dus uit, zo weten we... op een begrotingstekort volgend jaar van 3,3%. Is dat nou netjes? Die de hele discussies. Ja, het is één getalletje, het is één variabele. En als economen naar de houdbaarheid van de overheidsfinanciën kijken, dan kijken ze niet alleen naar dat getalletje in 2014. Dus de economische relevantie is niet zo heel erg groot. Economen kijken dan toch liever naar het structurele tekort op lange termijn, de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Dus uh, ja, ik, ik zou het willen relativeren. Het is niet het meest belangrijke cijfer uit de mening. Maar nou, voor de politiek wel, hè. vooral of het erboven of er boven of eronder komt. Want binnen Europa, zij weten we hebben afgesproken dat het tekort onder de 3 moet. Zitten we erboven? Is het erg dat Nederland dat niet haalt? Nou, dat is dus een politieke kwestie, inderdaad. Hè? Hoe, hoe, hoe zeer hecht je aan afspraken, is, afspraken? Maar ik denk dat dat wel eens voorgekookt hoor. De, de eurocommissaris maar... Reen is hier geweest en die heeft uh, akkoord gegeven op 6 miljard bezuinigen. Dus uh, dat zou goed moeten zitten. Ja, nou, die hadden het over 2,8 procent, daar worden 3,3 procent. Ja, oké, okay, maar we hebben het over 2014. Want er en, kan zoveel en, gebeuren. Dat, dat cijfer wordt natuurlijk nooit 3,3 procent in 2000, 2014. De economie uh, zal of aantrekken of niet aantrekken. Dus, dus de werkelijkheid zal anders zijn dan die 3,3 procent. Ja, ik denk andere economen in andere landen er ook zo over. Over? De, re, de, de, de relevantie die we, die, zoals u erover sprak. Ja, ik denk dat, dat eigenlijk econoom wel ziet dat je ook rekening moet houden met de conjunctuur. En dat het logisch is dat het lastiger is om een grotingsskoor terug te brengen in een slechte conjunctuur. Ja. Moeten we het toch, toch even hebben over de staatsschuld. Hè? Want die stijgt naar 76% van het eh, bruto binnenlands product in 2014. Moeten we ons daar nou echt zorgen over maken? Nou, de minister maakt zich daar heel erg veel zorgen over. Als je de miljoenen nota leest, dan is hij erg bang... dat we straks weer te maken krijgen met uh, toenemende rentelasten. Met die hoge schuld zouden we dan een groot probleem hebben. Als je het een beetje in perspectief plaatst, Europees perspectief... dan doen we het eigenlijk nog helemaal niet zo slecht. Hè. Zelfs onze bruto schuld is kleiner dan die van Duitsland. Maar wat belangrijker is, vergeleken met andere Europese... Zeg je dat nog eens? Want we waren vergeleken met Duitsland. Ja, Duitsland heeft meer dan 80% staanschuld. Ja. Dus, uh, alleen ze hebben een veel beter tekort. Dus uh, op een gegeven moment uh, uh, halen wij ze in met de staanschuld... Ja. Maar wat het ook nog om gaat, is dat wij al op pensioengebied... veel meer hebben bereikt dan andere landen. We hebben bijvoorbeeld de ambtenaren al... in een pensioenfonds afgedekt, de financiering daarvan. Dus als je daarvoor corrigeert, dan ziet ons plaatje er echt veel beter uit... dan andere Europese landen. Maar toch zijn harde cijfers. Hè? En uh, Dijsselbloem zei het allemaal niet voor niets. Had het over 3,3 procent, uh, had het over 55 miljoen euro... Wat er per dag meer wordt uitgegeven, dan dat er binnenkomt van de overheid. Hij had het over 11 miljard ja, euro, wat per jaar alleen al aan rente over die. Maar dat is historisch vroeg, gezien toch? heel erg laag. hoor. Uh, zoals je het nu noemt klinkt het heel hoog. Maar dat is in het verleden veel hoger geweest. Laten we hoorden het de koning vertellen. En dan schrik ik het al even. Ja, ik, ik schrok ook dat dat argument ook in de troonrede wordt gebruikt. Ja, waarom? Dus, uh, omdat ik denk dat de staatsschuld niet het grote probleem nu is. Ik denk dat waar de politiek over moet nadenken... dat is de omvang van de overheid. Hè. en um, Wat moet je privaat doen? Wat moet je uh, aan de overheid overlaten? En daar moeten keuzes in gemaakt worden. Maar steeds maar weer de lasten verzwaren... met als argument die staatsschuld. Ik denk dat dat niet de juiste discussie is. Heeft het gevoel dat de politiek dan de mensen die in de economie moeten gaan vertrouwen, zand in de ogen strooit? Nou, ik denk dat. Zijn wel de, nee, ik weet niet of het hand in de ogen is. Ik denk dat ze moeite hebben, de twee coalitiegenoten, links en rechts. Die hebben moeite om het eens te worden over de rol van de staat. Hè, en hoe groot moet de collectieve sector zijn. Mm -hmm. Dus dan vinden ze elkaar op het terugdringen van de staatsschuld. Ja, wat we toch nog even hebben over, over een bedrag, want we hebben natuurlijk over 6 miljard euro het pakket. Ja. Eh, wat, wat extra wordt toegevoegd aan, aan bezuinigingen eh, bezuinigen. u u het gevoel dat met dit laatste pakket nou genoeg is bezuinigd? Op, op korte termijn hoop ik van wel. En ik hoop in ieder geval dat men het niet elk jaar op deze manier gaat doen. Want uh, ja uh, uiteindelijk kun je niet uitsluiten dat als de zorg weer groeit, hè, de zorgkosten of de sociale zekerheid, dat je op een gegeven moment weer moet ingrijpen. Maar nu wordt er steeds op korte termijn gezocht naar maatregelen die de begroting één jaar later weer een beetje meer in een balans brengen. En dat geeft ontzettend korte termijn politiek met allerlei uh, maatregelen zoals nullijnen en Zit er niets in dat bezuinigingspakket van 6 miljard waarvan ik denk van hé hey, dat heeft gevolgen voor de langere termijn? Positieve gevolgen? Nou, er zijn natuurlijk een aantal, op een aantal dossiers... Hè, woningmarkt, pensioenen en zorg... Dat, daar is een begin gemaakt... maar daar hadden ze nog wat verder kunnen doorpakken. Okay. We gaan er uitgebreid over praten. Nog de komende anderhalf uur... de duur van dit NWS Radio 1-journaal Ivo Arnold. Welkom en alvast uh, hartelijk dank... econoom van de Erasmus Universiteit... voor een toelichting op die plannen die vanmiddag... door de koning bekend zijn gemaakt... en het uh, koffertje wat erbij hoorde van minister Dijsselbloem. Tot zo. Today. Sporthelden op zekere leeftijd, dat kan toch niet? En dan nou, zeg jij Erben, dat kan wel. S'avonds om half negen op Radio 1. Een is gevraagd en die zeiden van tot je 40ste kun je gewoon nog fysiek mee. Hoor ik nou hier ergens een radertje in je hoofd? Misschien denk ik over een comeback. Luister en kijk mee op radio1.nl. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat ik, dat ik deze winter weer een wedstrijdje rijd. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Winnaars in sport. Als beste in testen. Wij maken niet bang. Wij maken niet vals. Wij zijn het AD. En het AD maakt sterk. Een racewagen in vroege vogels, het mooiste natuurprogramma van Nederland. Ja, want ook op het circuit van Zandvoort is heel mooie natuur te vinden. Nou geef mij toch maar liever dit geluid